zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De SP doet na de verkiezingen van 12 september niet mee... aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Gedogers kunnen roepen wat ze willen... zonder dat ze ter verantwoording kunnen worden geroepen... zei lijsttrekker Roemer in Nieuwsuur. Ook CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie... zien weinig in een nieuwe gedoogconstructie. De PVV wil het liefst regeren, maar ook wel gedogen. En ook de VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit.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 Het weer in de ochtend in het hele land Wolkenvelden en wat buien. Smiddags droog en vrij zonnig, tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen, het is dinsdag 7 augustus. We hebben gewonnen Den vloot. Dat is de teneur vandaag, terugblikkend op een dag van gisteren... vol met zilver voor de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. Vandaag zijn de nieuwe kansen op goud bij het plankzeilen voor Doria. Nou, die is al zeker, die is al binnen, hij hoeft alleen aan de start te verschijnen. Maar ook komt Epke Zonderland in actie aan de rekstok. De dressuurruiters hebben zicht op een medaille, staan nu op brons. En vanavond de discus werpen de finale. En de series bij de 200 meter en de halve finale is 800 meter. Met Nederlandse inbreng. Verder hebben we het in deze uitzending over gedogen of niet gedogen. De politiek topt met de vraag hoe verder na de verkiezingen. We zijn in Aleppo, de stad waar zo zwaar om gevochten wordt in Syrië. En de Franse films die zijn razend populair in Nederland. Pourquoi? Waarom? En dan hebben we ook nog de strijd om de huldiging van Ranomi. In de sportzomer is dit tot 10 uur. Het NOS Radio 1 Journaal. En beginnen met het nieuwsoverzicht. Of je doet mee, of je doet niet mee. Het is heldere taal van SP-leider Roemer over een minderheidskabinet met gedoogsteun. De SP onder Roemer zal er dan ook niet aan meedoen, mocht het zover komen na de nieuwe verkiezingen. Roemer zei het gisteravond in Nieuwsuur. Ik heb het de vorige keer al gezegd, ik vond er helemaal niks. Van begin af aan een gedoogconstructie waarin jij één partij op een plek zet... dat ze kunnen roepen en schrijven wat ze willen, maar dat je nooit ter verantwoording kunt roepen.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 De Verenigde Naties hebben hun waarnemers teruggetrokken uit Aleppo. De VN heeft dat tegen het persbureau AFP gezegd. En daar hebben ze tegen gezegd dat het te gevaarlijk is geworden voor de twintig waarnemers. Ze zouden zijn teruggekeerd naar Damascus. In Aleppo wordt, ondanks de felle strijd gevierd dat gisteren de Syrische premier is overgelopen. Dat zegt de verslaggever Anja Medes vanuit Syrië. Veel vreugde. En ja, deze uh, vreugde is natuurlijk vallig omdat er in Aleppo. ...gevreesd wordt voor een zware aanval en ja, men weet niet precies waar dat toe zal leiden. Kunnen ze uh, stand houden en dus dit is een enorme opsteker voor hen. Ook minister Rosenthal vindt de vlucht van de premier erg goed nieuws. Het geeft aan dat uh, de onvrede, het uh, wantrouwen ook in de eigen kring rond de president... allemaal aan het toenemen is. We hebben eerder gezien in de geschiedenis dat wanneer er inderdaad barsten in het regime komen vlak om zo'n president heen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 dat betrayed everything the Olympic movement stands for. We should stop and remember the 11 Israeli athletes... who so tragically lost their lives... when those values came under attack in Munich 40 years ago. Ook okay, Kiyosé-voorzitter Rogge hield een toespraak op de bijeenkomst. Hij deed 40 jaar geleden mee aan de spelen in München. I competed in Munich in 1972... and I will never forget why we are here. Even after 40 years... Het is pijnlijk om de worst dagen in de geschiedenis van de Olympische bevolking te veranderen. Ik kan alleen maar zien hoe pijnlijk het voor de familie en de korte persoonlijke vrienden van de 11 Olympians De weduwe van twee van de omgekomen atleten hadden het IOC gevraagd om de herdenking tijdens de openingsceremonie niet te houden. Maar het wilde Roger niet. Een scootmobiel, zo'n karretje, dat vooral door bejaarden wordt gebruikt. Daarmee kun je best samen doen. Dat vindt dat als de gemeente Bellingwedde in Groningen. De ervaring leert dat er sommige mensen zijn die maar één keer in de week bijvoorbeeld een scootmobiel nodig hebben, terwijl er ook anderen zijn die hem dagelijks gebruiken. En ons idee is dat door slim te combineren, dat je dus het aantal kunt verminderen, waardoor er dus in feite altijd scootmobiels beschikbaar zijn. Alleen je hoeft niet meer per individu, per persoon een scootmobiel te vertrekken. De directeur van het zorgcentrum, dat met de proef gaat beginnen, ziet ook dat veel scootmobiels nauwelijks worden gebruikt. Soms kunnen mensen ze niet goed bedienen. Soms hebben mensen eigenlijk iets anders nodig. Uh, in sommige gevallen verslechtert de gezondheid heel snel. Soms wordt een scootmobiel ook gezien als iets om er heel erg op uit te trekken... terwijl dat bijvoorbeeld niet meer verantwoord is. Volgens de gemeente leveren sommige bejaarden spontaan hun scootmobiel in... toen ze hoorden van de plannen. Ruzie in de Britse coalitie. De liberaal-democraten wilden graag het Hogerhuis hervormen. Maar ze zien er toch vanaf, zegt hun leider Nick Clegg. Insuring Lords reform consumes an unacceptable amount of parliamentary time. Clearly, it would be wrong for me to allow Parliament to be manipulated in this way. Een hervorming zou te veel tijd vergen al dus van het Parlement al dus kleck. Hij is erg teleurgesteld dat de hervorming niet doorgaat. To modernisers and campaigners, let me say this: I'm as disappointed as you that we have not delivered an elected Lords this time round. De dreigt nu de conservatieve plannen voor de kiesdistricten tegen te houden. President Obama wil het geweld in zijn land drastisch verminderen. Dat zei hij na aanleiding van de schietpartij in een Sikh-tempel in de staat Wisconsin. Uit militair schoot gisteren zes mensen dood. Mogelijk had hij racistische motieven, zegt Obama. Als het as some zoals sommige rapporten that dat uh, het in een motivated manier some way door de etniciteit van de mensen die de tempel temple. Ik denk het important us to reaffirm once again that in this country we look after one another and we respect one FBI doet nog onderzoek naar de schietpartij. Prins Willem Alexander is enthousiast over de Olympische Spelen. En hij prijst de oranje fans, waaronder zijn eigen dochters. Ze hielden tijdens een hockeywedstrijd de sfeer erin door te zingen: het is stil aan de overkant. Ik heb nu denk ik uh, 20 jaar de, rep de reputatie gehad dat ik uh, zelf een heel fanatieke uh, supporter was. En ik ben erg blij dat ik uh, dit soort liedjes kan souffleren <laughs> tijdens de wedstrijd. En dat zij nu hun stemmen gebruiken om uh, in dit geval het Nederlands elftal uh, aan te moedigen. Prins is ook tevreden met de sportieve prestaties van zijn landgenoten. We hebben prachtige Olympische Spelen en we presteren gewoon uh, ja, waar we horen ergens in de top 15.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 De eerste beelden van dat Marswagentje Curiosity die zijn aangekomen op Aarde. Ze staan inmiddels online. Het zijn beelden van de landing van de Curiosity. En daarop is te zien hoe het hitteschild uit elkaar valt terwijl hij door de atmosfeer schiet. Daarnaast gaat de Curiosity nu wakker maken voor zijn eerste hele dag op de rode planeet. There's a group of people who is currently they're building the sequences that we're going to send to the rover in about two hours to tell it to execute our pre-planned Sol one activities. So they're busy looking at the times and making sure that we're uplinking the data at the right time. Het filmpje bestaat uit stilstaande beelden. De NASA hoopt dat er snel beter materiaal binnenkomt. Het filmpje kunt u trouwens bekijken op de website van ons www.nos.nl. Nog even het financiële nieuws. Amerikaanse handelaren waren gisteren zo optimistisch over de aanpak van de eurocrisis... dat de beurzen de hoogste niveaus in drie maanden tijd bereikten. Hoewel de winsten in het laatste uur wel een beetje terugliepen... eindigde de Dow Jones uiteindelijk 0,2 hoger. En de Nasdaq die klom 0,7 De Nikkei-index in Japan die staat nu ook alweer op een kleine winst. Tot zover het nieuws overzicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. We hebben deze dagen natuurlijk heel veel aandacht voor de Olympische Spelen... maar daar hoort nog een vraag bij. De snelste man ter aarde, is dat ook de snelste DJ ter wereld? Usain Bolt. Die zal op de afterparty van het atletiek gala Van Damme gaan draaien. Dat wordt altijd in uh, België gehouden. Eerst loopt hij natuurlijk mee. Maar na afloop barst in Paleis 2 van de Heizel in Brussel... een Jamaican afterparty los. Er zijn maar 2000 tickets. Het idee voor een afterparty ontstond vorig jaar spontaan. Toen de naamwedstrijd um, in een Brusselse discotheek... daar uh, ging hij zelf draaien. En wat gaan we hier horen? Ik hoor toch niet Bob Marley? Ja, eigenlijk hadden we die gisteren al moeten draaien natuurlijk. Hè? Usain Bolt. Rob Marley, Jamaica, kom op jongens, swing it out. Ik moet het natuurlijk af gaan kondigen. Nou, als we dit niveau kunnen vasthouden qua de muziek... dan wordt het een fantastische uitzending. Zelf een film mee regisseren per Twitter. Het kon gisteravond. Het is een project van het Nederlandse Filmfestival. De film werd live in één keer opgenomen. Twitteraars konden op televisie meekijken en regieaanwijzingen doorgeven. De reportage is van Matthijs van der Wiel. Het begin van de film, dat staat vast... Acteur Tigo Gernand wordt wakker in een psychiatrische inrichting. Weet je, je bent binnengekomen? Kan niemand me losmaken? Jongens. De locaties van de scènes en welke acteurs daar aanwezig zijn... dat staat ook allemaal vast. Er is...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 Helemaal heel raar, gek personage. Dus ik zag het hem doen en ik zag hun dat doen. Dus dat was helemaal gaaf, ja. Dat zijn de regisseur van de film, Martijn de Jong. De film overigens zal worden vertoond op het Nederlands Filmfestival later dit jaar in Utrecht. Hij wordt ook gebruikt voor een reclamefilm voor het festival. Het is 18 minuten over zes. We gaan naar Australië. Want in Australië is er heel erg veel gedoe over de Olympische Spelen. Duizenden burgers zijn een campagne gestart om de overheid te bewegen... de Spelen uit Londen beter in beeld te brengen. Correspondent Robert Portier in Sydney. In Sydney waar zijn de burgers ontevreden over dan? Ja, waar ze vooral ontevreden over zijn is het feit dat het eigenlijk niet uitmaakt... om wat voor sport het gaat, zolang er maar Australiërs aan meedoen... Ik heb zelf de eerste week eigenlijk allerlei Australische sporters aan het werk gezien. Soms deden ze het goed, soms deden ze het niet zo goed. Maar hoe andere sporters het er vanaf hebben gebracht is me eigenlijk een raadsel. Het probleem is niet alleen dat ze alleen maar kiezen voor die Australische sporters... maar ook dat ze de live wedstrijden op de meest gekke momenten onderbreken voor commercials... om te switchen naar een andere sport waar op dat moment een kansrijkere Australiër bezig is... En als ik gewoon naar mezelf kijk, ja. uh, wat ik erg irritant vind, is uh, wanneer een zwemwedstrijd afloopt... Uh, en dat zodra de Australier heeft aangetikt, ze direct overschakelen naar een volgend evenement. Dus je hebt geen flauw idee wie er bijvoorbeeld vierde, vijfde of zesde is geworden. Want uh, ja, die Australië heeft aangetikt. Dus is het daarmee klaar voor de regie. Maar nou, Ik ben gelukkig niet de enige die zoveel kritiek heeft. Ja, maar dan ga ik je ja. even onderbreken. Want dat hebben we natuurlijk in Nederland toch ook. Ik bedoel, wij zitten ook niet naar porten te kijken... waar ja, heel af en toe, op momenten dat we niks anders uit te zenden hebben... maar we kijken toch ook vooral hier in Nederland naar de Nederlanders. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt... van ik vind het belangrijk om te weten wat de Nederlanders doen... maar ik denk dat wij het toch ook wel leuk vinden om een beeld te krijgen van hoe uh, de rest het ervan afbrengt. Een simpel voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de turnploeg, uh, de landenwedstrijd. Ik heb alle Australische turnsters aan het werk gezien... maar ik zou niet weten op welke plek ze zijn geëindigd. <lacht> Dan moet het laag zijn geweest. Nou, misschien. Uh, ik zou het niet weten, want uh, die context die wordt er uh, niet gegeven. Ik ben trouwens niet de enige met deze kritiek. Want uh, op Facebook is bijvoorbeeld een, uh, een kritiekpagina aangemaakt... waarin specifiek werd gevraagd... Om eens een keertje uh, wat minder zwemmen uit te zenden. Het ging volgens die uh, kritiek, uh, degene die kritiek gaf over zwemmen, herhalingen van zwemmen, analyses over zwemmen en dan ook nog eens interviews met zwemmers. En die uh, kritiek kreeg 105.000 uh, steunbetuigingen. Nou, dat is meer dan uh, het aantal likes dat Channel 9 heeft uh, uh, op Facebook. Dus het zegt wel iets over het gevoel dat leeft in Australië. En laat Channel 9 ook iets van zich horen? Nou, niet echt. Kijk, als ze al gevoelig zijn voor de kritiek, dan zullen ze het niet laten merken. Bovendien zijn ze natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, marktleider op dit moment. Maar er zitten wel een paar deukjes in hun positie. Want de concurrentie doet het eigenlijk veel beter op de Olympische avonden dan voorheen in Beijing of in Athene het geval was. En dat betekent dus dat ze toch wel wat problemen hebben omdat kijkers afhaken en heel veel van die kijkers die proberen op dit moment toch eigenlijk omwegen te verzinnen. om bijvoorbeeld naar de BBC te kijken of naar de Canadese televisie. Zodat ze in ieder geval ook de andere sporters aan het werk zien. En het gaat verder ook niet goed hè, met Australië. Ik pak het medailleklassement ja. er even bij. 19e staan jullie, Robert. Wat uh, is dat misschien een verklaring <lacht> nog? <lacht> nou, ik vind het leuk dat je nu zegt dat wij op de 19e plek staan. Um, <lacht> maar uh, in Australië is er inderdaad wel veel discussie op dit moment over de vraag. Hoe dat nu eigenlijk komt. En ik denk dat het een klein beetje te maken heeft met het feit dat in het zwembad de, de zwemmers het eigenlijk laten afweten. Uh, de vorige Spelen scoorden ze ongeveer de helft van het totale aantal medailles. Nou, op dit moment grosseert Australië in zilveren medailles. Maar die gouden medaille, ja, dat blijft toch een lastige om te winnen. Twaalf ja. zilveren. Acht bronzen en twee gouden. Waaronder dus die ene ploegen. net voor Nederland. Hadden ze ook niet moeten doen, hadden ze er nog maar één gehad. Maar goed, uh, dat is allemaal het uh, terugkijken. Uh, wij spraken met elkaar vanwege het feit dat er protesten zijn uh, richting Channel 9. En dat jij de grootst mogelijke moeite moet hebben om de Spelen te volgen. Ik zou zeggen, probeer gewoon Nederland te ontvangen en blijf naar de radio luisteren. Robert, dankjewel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. We gaan naadloos door met die Olympische Spelen. De tiende dag van de Olympische Spelen in Londen leverde Nederland twee medailles op. Zelfs de Marit Bouwmeester werd tweede in de Radiaal. En de springruiters die veroverden zilver in de landenwedstrijd. En op het Olympisch water van Weymouth vocht Bouwmeester voor wat ze waard was. Desondanks moest ze de Chinese Li Zhu voor zich dulden. Bouwmeester, vorig jaar nog wereldkampioen, wist niet of ze nu blij moest zijn of treuren. Ja, ik weet het niet. Ik moet eigenlijk wel blij zijn, maar... Uh... Ja, het is gewoon zeer. Ik ben constant de dus, uh, worst enemy tegen aan het vechten, zeg maar. En vlak water en harde wind. En ik ging echt wel goed over de start. Ik ging lekker over die Chinezen heen. En normaal als je gaat crossen, zeg maar zoals haar, van links naar rechts, dat is nooit goed. Maar ja, somehow, uh, Lucky Chinese uh, komt er voor langs. Dus uh, goed gevaar is heeft wel verdiend. De Springruiters zorgden met hun tweede plaats voor een verrassing. Jurg Frieling, Michael van der Vleuten, Mark Houtzager en Gerko Schreuder waren zelfs dicht bij het goud. Maar ze kwamen net tekort in een spannende barrage. team van Groot-Brittannië eindigde op de eerste plaats. Michael van der Vleuten had daar weinig moeite mee, hij had vooraf getekend voor zilver. Ja, absoluut. Kijk, er zijn gewoon heel veel sterke landen en uh, ja, veel goede combinaties. Dus we wisten van tevoren dat het gewoon een hele spannende, sterke strijd ging worden. En uh, We wisten natuurlijk dat we de ruiters en de paarden hadden, maar het moet allemaal nog net op zijn, op zijn plek willen vallen. Ook Gerko Schreude was tevreden en hij hoopt dat het een stimulans is voor morgen als de individuele wedstrijd op het programma staat. Ah, oké, okay, woensdag is weer uh, de finale, is weer een nieuwe strijd. Iedereen begint op nul. Maar uh, oké, okay, dat is moeilijk te zeggen, maar onze paarden sprongen goed tot nu toe. Dus, uh, dus we gaan er nog een keer voor woensdag. Rijn de nummer door. En Richard Schuil die hebben zich geplaatst voor de halve finales van het beachvolleybal. duo was in twee sets te sterk voor de Italianen Nicolai en Lupo. De Nederlanders, die als vijfde zijn geplaatst, die treffen vanavond Julius Brink en Jonas Reckhaman voor een plaats in de finale. De Duitsers zijn als nummer drie ingeschaald bij het Olympisch beachvolleybaltoernooi. En de hockeysters hebben ook hun laatste poolwedstrijd gewonnen. Groot-Brittannië werd met 2-1 verslagen. Oranje trof een defensief ingestelde tegenstander. En daar had Oranje toch wat moeite mee. Even de goede. Het is heel lastig. Ik heb vandaag uh, voor mijn gevoel ook niet heel veel gedaan. Het is inderdaad gewoon uh, aannemen en uh, eigenlijk weer naar achterpasen. Want uh, door het midden konden we niet echt. We hebben goed over de buitenkant gokkie. En uh, daar lag ook onze kans. Maar uh, nee, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Volgens mij zijn ze echt maar uh, twee, drie keer in onze cirkel geweest, meer niet. Zonder dat misschien uh, dat ze dan wel één doelpunt maken. Maar uh, nee, ik denk dat we echt de hele wedstrijd gedomineerd hebben. Door de overwinning gaat Oranje als groep naar de halve finales. waar morgen Nieuw-Zeeland wacht. En vrijdag is de Olympische finale. Wildrenster Kirsten Wild die staat na de eerste dag van de nieuwe Olympische baandiscipline. Het nieuwe nummer Omnium staat ze zevende in de tussenstand. Wild kende een goede start op de zogenoemde vliegende ronde... maar moest veel toegeven op de puntenkoers. Afvalrace beëindigde zelfs vijfde. De Britse Lara Trott en de Amerikaanse Sarah Hammer die gaan in het tussenklassement aan de leiding. Kiriane James van Granada die heeft olympisch goud veroverd op de 400 meter. 19-jarige atleet was sneller dan Lugilin Santos uit de Dominicaanse Republiek... en Lalonde Gordon uit Trinidad. De polstokhoogspringen bij de vrouwen werd gewonnen door Jenny Soer... Sure, met een sprong van 4,75 meter. 75. En daarmee ontroonde ze de Rusin Jelena Iginibaveva, die de twee voorgaande keren de beste was. De Rusin kwam met 4,70 meter 70, niet verder dan een derde plek. En dan wielrennen, geen olympisch nieuws, maar de 1 in Nederland. De Duitse Marcel Kittel heeft de eerste etappe van die 1 gewonnen. De renner van de Nederlandse wielerploeg Argo Shimano was in de sprint te snel... voor de Fransman Arnaud de Marais en de Amerikaan Taylor Finney. Op twee kilometer van de finish viel het peloton uiteen door een grote valpartij. De rit van Waalwijk naar Middelburg was de eerste van zeven etappes... die het profpeloton door Nederland en België voeren. Je mag het afkorten, geloof ik, voor e EBTG. Ofwel everything but the girl eats and everyone. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven, van belang als u op moet staan. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De SP wil na de verkiezingen niet meedoen aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Gedogers kunnen roepen wat ze willen zonder dat ze ter verantwoording kunnen worden geroepen. Zijn lijnstrekker Roemer in Nieuwsuur.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 Prins Willem-Alexander is enthousiast over de Nederlandse prestaties tot nu toe op de Olympische Spelen. In een interview met de NOS zei de Prins dat de Nederlandse sporters naar behoren presteren. En hij zei nog steeds de ambitie te steunen om de Spelen in 2028 naar Nederland te halen. En op die Spelen hebben beachvolleyballer Reiner Nummerdor en Richard Schuil zich geplaatst voor de halve finale. Daarin spelen ze vanavond tegen een koppel uit Duitsland. De hockeydames gaan ongeslagen naar de halve finale. Ze wonnen de laatste groepswedstrijd met 2-1 van Groot-Brittannië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden en trekt in de ochtend een aantal buien over het land. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon goed door. Het wordt circa 20 graden en de westen tot zuidwestenwind is matig boven land tot vrij krachtig aan zee. Vanavond is het eerst nog even droog met brede opklaringen. Later in de avond en nacht volgen vanuit het westen enkele buien. De temperatuur zakt naar circa 13 graden. Morgen, woensdag, komt nog een enkele bui voor, maar veel zal het niet voorstellen. Verreweg het grootste gedeelte van de dag is het droog... en met wat zon loopt de temperatuur op naar 19 graden op de wadden... tot 22 in het zuiden van het land. Er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind. Donderdag is het half tot zwaar bewolkt met meer zon in het zuiden en westen dan in het noorden en oosten. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit noordelijke richtingen. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden... tot mogelijk lokaal 25 graden in het zuiden van het land. Daarna volgen een paar zomerse dagen met veel zon en maximaal rond 25 graden. Nou, we hebben verkeersinformatie met een korte file na een ongeluk op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar, bij knooppunt Rotterpolderplein, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling?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 het Radio 1-journaal. De strijd om de huldiging van Ranomi, video die duurt maar voort. Verschillende gemeenten hebben al laten weten de huldiging van de Golden Girl in hun stad te willen houden. We hebben vorige week in ons college afgesproken dat op het moment dat inderdaad Ranomi wedstrijd zou winnen en goud zou halen, dat we dan een huldiging zouden aanbieden.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 De burgemeester van Sauwert hij luistert naar de naam Rinus Michos. Nou, dat moet wel een staan zijn. Maar na Eindhoven, Groningen en Sauwert, de burgemeester had het er al over... laat nu ook Amsterdam van zich horen. Hebben ze zelfs een comité. Het comité ter huldiging van Ranomi grommo En uh, dat is opgelicht en dat staat onder leiding van Johan Raxo-Widjojo. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u Ranomi in Amsterdam laten huldigen? Nou... Je noemde net uh, Eindhoven enzovoort. Ja. Ik denk dat uh, voor uh, dit comité uh, helder moet zijn voor uh, de Nederlandse bevolking dat de insteek een andere is. Dat de insteek is de Republiek Indonesië en Suriname. En dat heeft te maken met het, met het volgende. Dat door die, uh, dat de succesvol optreden van Ranomi de Medailles heeft behalve Nederland ook Suriname en, en Indonesië... Eigenlijk ook meegelift met de wereldwijde publiciteit die Ranomi heeft veroorzaakt. Nou is het zo dat Nederland straks als de Olympiërs, waaronder Ranomi, terugkomt naar Nederland, ...worden ze dus alomgehuldig. Maar ik constateer namelijk een grote stilte. Hallo? Ja, ik, ik, ik constateer. U, u bent aan het woord, dus grote, ik zeg even niks. Ja, een grote stilte vanuit de hoek van Indonesië en Suriname. Nou, nou is het zo dat er een grote gemeenschap bestaat uh, van Indonesiërs en Surinamers in Nederland. En uh, toen ik de, al die beelden en al die media uh, <coughs> heb bekeken... Yeah. Uh, voelde ik een zekere schaamte en uh, laat zeggen, een ongemakkelijk gevoel... dat wij wel die positieve dingen uh, als, als Surinamers en, en, en Indonesiërs yeah. incasseren... maar dat wij dus uh, enkel aan de zijkant staan. Dus we hebben gezegd, we moeten ook haar de dank en de waardering geven en uh, vanuit die twee gemeenschappen. Dus u bent eigenlijk, als, als ik eventjes u mag onderbreken... u bent eigenlijk uh, hartstikke trots op haar... en u wilt gewoon dat ook ja. heel Nederland weet... dat ze zowel Indonesisch bloed als Surinamens bloed ja, heeft. Ja, dat en is... dat ook eigenlijk de waardering vanuit de Republiek... Suriname en Indonesië zou moeten komen. Vandaar dat wij maar, maar in welke zin de... moet die waardering dan komen? Je kan toch niet als staatshoofd daar zo zeggen... als de regering Ranomi nou, hartstikke goed gedaan? Want zij is ondertussen nou, natuurlijk wel nou, Nederlandse... dus is hierop opgegroeid nee, verder. Ja, maar de impact van haar succes eh, gaat ook over naar, naar de, de Indonesische bevolking, als wel de Finlandische bevolking en de kinderen daar. Want Ranomi is namelijk een voorbeeld voor u geworden. Sport wordt namelijk gestimuleerd, mensen krijgen eh, een goed zelfbeeld van elkaar. En nou ja, het is een multiply van allerlei positieve dingen die niet alleen in Nederland zal uh, uh, tot stand komen, maar ook in die landen. Ja, eigenlijk zegt u het is een beetje stil geweest nog in, uh, in, in Suriname. Nou, in Indonesië, maar ik heb inmiddels contacten gemaakt uh, met uh, de vertegenwoordigingen van Indonesië, in Den Haag en in Suriname, uh, ook in Den Haag. En ik wil namelijk al die beide republieken, hun vertegenwoordigingen, de respectieve regeringen, om dit initiatief te ondersteunen. Want Nederland doet wat voor Naomi en die andere Olympiërs. Maar er moet uh, volgens mij geen stilte bestaan vanuit die twee, uh, laten we zeggen, staten. Die ja. En wat heeft u dan vervolgens in gedachten? Heeft u dan uh, een, een vergelijkbare huldiging? Zoals ja, waar die dan ook gaat plaatsvinden in een van de plaatsen waar we het net over hadden. Of moet het een heel ander soort feest uh, worden? Nou ja, uh, het, het wordt een feest waarbij zij namelijk in het zonnetje wordt gezet. Uh, de uh, gemeenschappen Surinamers en Nederlanders die hier, uh, uh, hier woonachtig zijn. En iedereen die zich betrokken voelt en ook een wortel heeft in Suriname en Indemee zijn van harte welkom. En dan zouden wij haar zeggen van luister, uh, wij willen je speciaal uh, huldigen. En, en voor de dank die wij hebben dat je zo'n wereldwijde publiciteit heb gemaakt voor het feit dat je de Surinaanse en Indonesische Japanse bevolking zo op de kaart hebt gebracht. Begrijp ik. Maar goed, maar ja, eerst moeten er nog de contacten worden gelegd. En ze, uh, ja. Is nu nog uh, in Londen. Volgens mij krijg je het vooral binnen als je er veel hamburgers aanbiedt. Ja, ja, misschien wel, ja. ja. Dan komt misschien je wel. Dat komt u wel. Ik wens u veel succes. En als het doorgaat, ja. alvast uh, een knalfeest toegewenst. Uh, ja, ik, okay. ik dank u wel. Johan Raxavidio, jo, was dat. Over uh, Ranomi dus, de, het zwemmen. Maar uh, er is meer dan alleen zwemmen op die Olympische Spelen. Het gaat ook over het uh, springen. De springruiters, uh, de Britten, die wonnen gisteren goud. Ten koste van de Nederlanders. In de landen de wedstrijd. Het was een spannende barrage. En uh, uiteindelijk bleven de Britten foutlopen ze hebben een bondscoach en die luistert naar een Nederlandse naam, Rob Hoekstra. Het is een tot Brit genaturaliseerde Nederlander. En hij is al jaren bezig om met zijn team de gouden plak te pakken. Al drie jaar lang eigenlijk, toen ik begonnen ben, hadden we al een plan om, eh, om hier goud te, te, te winnen. Of hopen te winnen in ieder geval. En we hebben daar natuurlijk aan gewerkt de laatste tijd. En zeker vanaf het begin van het jaar zijn we heel bewust naar Florida gegaan met het, met het team. Um, drie van de paarden die in het team zaten, zijn daar geweest. Ze hebben bijvoorbeeld geen Wereldbeker gereden, ze hebben geen uh, Global Tours gereden, of tenminste heel weinig Global Tours gereden. En we hebben altijd het programma zo opgesteld dat we dus hier zouden, zouden pieken, en dat is, uh, dat is gelukt. Er is het, ook bij jullie, want dat is natuurlijk altijd, als je een team samenstelt, dan vallen de mensen af. Maar er is kritiek geweest bijvoorbeeld op het feit dat Michael Whittaker niet werd opgenomen. Die won de grote prijs van Aken. En iedereen riep, nou, die hoort erin. Ja, nou, dat, was een, dat was een jammer van Michael natuurlijk. Want de selectie die was, uh, die was voor Aken voor ons. We moesten, we moesten vrij vroeg selecteren dit jaar. Um, en uh, ja, zat, daar zat hij buiten. Hij had weinig resultaten voor. Dan moet ik ook wel zeggen dat het paard is een maand of negen geblesseerd geweest. En om dan een paard mee te nemen naar de Olympiade dat al negen maanden geblesseerd is dan misschien één of twee goede wedstrijden loopt, neem je natuurlijk enorm risico. We hebben bewust minder risico willen nemen dit jaar met blessures. De vorige keer toen het team ging, toen was ik er nog niet bij, maar in Beijing waren twee paarden kreupel. En toen ze aankwamen. En dat wou ik dus beslist niet hebben. Dus we hebben wel een beetje bewust gekozen voor jonge paarden. We hadden drie tienjarige paarden en een negenjarige paard wat meedeed. En die paarden waren natuurlijk super gezond en ik denk dat je daar natuurlijk ook wat profijt mee hebt. Stort het nu zeg maar, qua ondersteuning van het Olympisch Comité in Groot-Brittannië na deze Spelen in? Of heeft men al, jullie het vooruitgesteld, de sport in zijn algemeenheid in Groot-Brittannië... dat ook de jaren nu, dat men nog steun blijft geven? Dus dat men ook doorgaat voor Rio bijvoorbeeld? Nou, wij blijven in ieder geval doorgaan, want we hebben natuurlijk funding van de loterij hier. En dat blijft gewoon doorgaan. Dat zal misschien iets verminderen, want met Londen hadden we een betere... Een betere ja... ja. Maar ik denk wel dat dat blijft. En er gaan natuurlijk wel minder sporten naar, naar Brazilië toe. Dus dat wordt ook weer... Dan krijgen we misschien zelfs wel iets meer aan funding. Dus dat zal wel fijn zijn. Moeten we afwachten even. Goed. Kijk je toch nog, als je de Nederlanders ziet, met een beetje Nederlands gevoel? Nou, het is natuurlijk leuk om met die Nederlanders als te rijden. Dat zeker. Dus, uh... Ja, dat zijn de Nederlanders. Maar ik moet tegenwoordig zeggen, de Brit. Hij is bonscoach ook van de Britten. Rob Hoekstra, Ed van de Bent, sprak trouwens met hem. Meer nog dan onder de Europese crisis zucht het bedrijfsleven... in het noorden van Italië onder twee grote binnenlandse kwaden. Ene kwaad is de bureaucratie, het andere kwaad is de corruptie. Het geld dat naar het bedrijfsleven hoort te gaan... of naar verbetering van de noodzakelijke infrastructuur... verdwijnt namelijk nog altijd in verkeerde zakken. Bijdrage is van Angelo van Schaik. Het bedrijfshal, ik denk 150 meter bij 50. Daar zijn er dus drie van dit bedrijf. Het bedrijf is Astra Refrigeranti, een bedrijf dat koelsystemen maakt. En de directeur van dat bedrijf, Franco Alberti, die leidt mij rond. Uh, Alberti is een kranige, bijna tachtiger, oprichter van het bedrijf en nog steeds directeur. En hier worden die koelsystemen gemaakt. Quasi fanno. De intercooler. De intercooler intercoolers voor de motoren diesel. De motoren zijn er Dit is uh, ingenieur Gianni Paoli. Die samen met de Alberti mij rondleidt. Hier worden dus de intercoolers voor diesels gemaakt en voor centrifuges. Sono per le della e Dit zijn de koelsystemen cool voor de fregatten van de Italiaanse en de Franse marine. De economie van de provincie Alessandria is een economie heel diversificeren. Piero Martinotti, voorzitter van de Kamer voor Koophandel van Alessandria. Sja, aan niveau industriële, dus het tanti sectoren. We hebben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 Als pit, tot assistent bondscoach Patrick Kruijf, het zo over zijn rol bij Oranje. Nu de verkeersinformatie bij de AWB zit John Bakker. John, toch al een paar files. Ja, twee korte files. Eentje door een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij knop het Rotterpolderplein, twee kilometer... Er zijn wel twee rijstroken afgesloten. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse Ook daar twee kilometer. En blijft het uh, daarbij? Oftewel, wat staat ons verder te wachten vandaag? Ja, het zal vanochtend uh, weer niet al te veel voorstellen. De spits misschien weer wat drukte bij de werkzaamheden op de A27 bij Utrecht. En op de A50 in de buurt van Arnhem. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Rijn de nummer door en Richard Schuil die hebben zich geplaatst voor de halve finales bij het beachvolleybal. Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo die werden in twee sets verslagen. En daarmee heeft het Nederlandse koppel zijn doel bereikt. Een plek bij de laatste vier. Ja, nou ja, het doel is bereikt. Uh, nu uh, willen we sowieso het podium natuurlijk. Uh, anders is het nog uh, bagger, maar goed. We proberen gewoon uh, zelf goed te spelen. En dan, uh, als tegenstander dan beter is, dan geef je ze hand. Maar uh, als ze zelf ons niveau halen, zijn we echt moeilijk te kloppen, denk ik. En uh, tot nu toe gaat het uh, uitstekend. Maar vertel eens over deze wedstrijd. Is het juist heel lastig om als favoriet zo'n wedstrijd in te gaan? Ja, het is wel uh, moeilijk, ja. Zeker uh, ook uh, s'avonds hebben we natuurlijk niet gespeeld. En uh, het is koud. Maar uh, ja, we hebben daar weinig last van. We zijn Nederlanders natuurlijk. Dus, uh, maar het is wel lastig als favoriet. Bedoel, het is een goed team. Uh, ze zijn echt niet minder, veel minder dan wij. We hebben ons Heel goed voorbereid op deze wedstrijd. En uh, ja, ik kijk nu al uit naar morgen. Ja, ik, ik heb ze een beetje beschreven ook als een soort van sluipmoordenaars. Want je, je weet eigenlijk niet zo goed wat je aan deze tegenstander hebt. Uh, ja, het zijn uh, sluipmoordenaars. Loepo is een echte beachvolleyballer. Hij heeft nooit in de zaal gestaan. En, uh, het is een beetje gepiel wat ze doen. En... Paulus is een hele goede blokkeerder uh, aan het begin hadden we er ook wel wat last van. Maar ik denk dat we gewoon uh, met z'n tweeën heel goed hebben doorgespeeld tot het eind. En uh, we hebben ze gewoon uh, stuk gemaakt, stuk geserveerd vooral. Ik heb vooraf nog even de, aan de namen Geo en Gia gedacht van vier jaar geleden. Want het was ook zo'n soort situatie. Ja, dit, ik schat dit team wel zeker hoger in dan toen. Uh, maar uh, tuurlijk, we waren de vorige wedstrijd met deze wedstrijd wel favoriet denk ik. En daar uh, zijn we heel goed mee omgegaan, maar goed, uh, we willen door nu. Ja, en door betekent Brink Rekkerman. Wat kun je daarvan zeggen? Ja, dat is gewoon wereldtop. Ik bedoel, ze we zijn wereldkampioen geweest en uh, zijn mentaal heel sterk. En uh, met name een, als wapen een hele goede surf. Dat zal uh, de sleutel worden. Als zij goed paas zetten, dan, uh, dan kunnen we een heel lint komen, denk ik. Uh, maar, maar dat is, dat is hun, uh, hun handelsmerk, zeg maar. Dat is toch wel een service. Ze leggen heel veel druk bij de tegenstander en uh, ja, we zullen het zien, nieuwe wedstrijd. Dus, uh... Richard, ligt, brink Rekkerman, wat vind jij ervan? ligt jullie dat een beetje? Nou, ik denk 50-50 uh, uh, tot nu toe, wat we tegen hebben gespeeld. Uh, de laatste keer hebben we van ze gewonnen, volgens mij, in de finale Wildtour vorig jaar. Dus uh, ja, we kunnen ervan winnen, maar het is uh, een geweldig team. Ze spelen heel ja, goed, dus we moeten uh, voluit. En uh, ja, we spelen nu voor de medailles, dus dan gaan we echt knallen. Het is een beetje een Europees toernooi geworden, hè? Nou, ja, dit is fantastisch. We hadden het voor de wedstrijd al over. We zijn nu gewoon... Uh... Drie teams in de halve finale. Nou, dat is uh, echt uh, ongekend. Uh, het is altijd gedomineerd, deze sport, door Brazilianen en Amerikanen. kijk maar naar het podium van de laatste jaren. En, uh, nou, nu krijgen we dus in ieder geval, uh, in ieder geval twee Europese teams op het podium. Dus dat is, uh, nee, maar dat is gewoon hartstikke leuk, voor de, goed voor de sport. Je ziet, het, je ziet het ook aan de resultaten gedurende het seizoen. Uh, wij hebben nu twee keer slams gewonnen. Brink Rekkerman zijn als wereldkampioen geworden. De Polen komen eraan. Uh, we hebben zelf jonge talentvolle jongens die eraan komen. Uh, het ontwikkelt zich enorm in Europa en dat is uh, denk ik alleen maar goed voor de sport. Rijn de nummer door en Richard Schuil. In gesprek met Maarten Tip. Vanavond treffen de Nederlanders dus de Duitsers. Julius Brink en Jonas Rekkerman. Met als inzet een plek in de finale. Van het beachvolleybal is het een kleine stap naar het voetbal. Eind deze week begint oud-voetballer Patrick Kluivert... aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. In zij presenteerde de KNVB Louis van Gaal... als de nieuwe bondscoach en zijn assistenten. Daar is de vroegere spits er een van. Kluivert combineert deze functie overigens... met zijn werk bij het belofte- en aftal van FC Twente. Rob Fleur, onze verslaggever, die vroeg de assistent bondscoach... of het een grote verandering is nu hij met de grote heren gaat werken. Ja, inderdaad. Kijk, uh, grote heren die in principe geen, uh, geen voetbal meer hoeft te leren. Maar uh, uh, ja, een, een systeem waar ze in komen te spelen... die, die, ja, die moet je zo, zo, zo goed mogelijk weten uh, uit te voeren. En op dat niveau gaat het om de kleine dingen. En, en, ja, ik heb zelf op dat niveau gespeeld. Dus uh, ik, ik denk dat ik ze als geen ander uh, uh, dat kan aanleren. Uh, ik heb net het hele lijstje spelers dus nagekeken. Niemand meer die ooit nog met je gespeeld heeft... Bij mijn weten. Met Nels zelf dan? Ja. Jawel. Rafael. Wesley. Uh, wie nog meer? Wat, wat moeten die nou zeggen? Patrick of meneer? Of trainer? Nee, gewoon uh, trainer. Patrick, ja. Huh? Maakt mij niet uit. Als, uh, als we maar met respect uh, met, met elkaar gaan kunnen, kunnen werken. Hoe heb je het geregeld met Twente? Nou, we hebben daar goede afspraken over, gedaan, over gemaakt. En, en, uh, zodat beide partijen gewoon, gewoon tevreden zijn. Tevreden ja, dat is het belangrijkste. Maar zoals begin september heb je die dubbel Interland Hongarije-Turkije of Turkije-Hongarije, welke kant op? Beter dan de hele week niet in Enschede? Uh, nee. Maar ja, maar ik, heb, ik heb heel goede assistenten die het uh, vlekkeloos kunnen overnemen. Ik vind het een eer. Ja. Een hele grote eer dat ik, uh, dat ik de, ja, het Nederlands Elftal uh, uh, mag assisteren met, met een persoon die, uh, die ik heel, uh, heel hoog heb zitten. En ik hoop dat uh, hij mij ook. maar dat heeft hij nu al bewezen, dat hij mij uh, hoog gaat zitten. Je hebt onder hem gespeeld? En je hebt stage gelopen onder. Ja. Voor trainen bij AZ. Inderdaad, inderdaad. Uh, maar uh, Louis heeft me al, al meerdere keren geholpen. En daar ben ik hem gewoon hartstikke dankbaar voor. En, uh, oh, Barcelona hebben jullie ook nog samengewerkt. Tuurlijk, Barcelona. En, en, en ja, Hij heeft me de stageplek gegeven. Hij heeft me van, van de jeugd van A1 uh, naar het eerste gehaald. Ja, er is zoveel... Uh, ja. Wat wij hebben, en dat is, uh, dat is natuurlijk uniek. En uh, helemaal nu als wij uh, met het Nederlands zelf iets moois kunnen neerzetten. Ja, We gaan er keihard aan werken om, om het Nederlandse volk uh, weer trots op, op de spelers te laten zijn. Ik heb van een vorige assistent gehoord, dus een man en een paar NS Faber, gehoord, dat het wel eens moeilijk is als je bij Oranje bent geweest... en je komt dan weer terug bij je club, in zijn geval de eerste divisie. Jij komt dan terug bij FC Twente dat je echt de knop moet omdraaien. Want wat bij Oranje normaal is, is bij Jong Twente niet normaal. Nou, ik, ik, ik ken de jongens van Jong Twente nu, nu goed. En, en, en ja, het is wel een knop omdraaien natuurlijk, maar... Je moet het, je moet het uh, ook niet te moeilijk maken, denk ik. Ik denk uh, ja, gewoon, gewoon werken hoe je altijd, uh, altijd hebt gewerkt. En, en niet, geen andere dingen doen. Uh, dicht bij jezelf blijven. En, en, ja, dan, dan is het een beetje niet zo moeilijk, denk ik. Patrick Kluivert, assistent, bondscoach dus vanaf heden. Het Amsterdams Grachtenfestival heeft uh, weer een voor een bijzondere locatie gekozen. Als onderdeel van het Festival voor Klassieke Muziek... springt het Cello-Octet op 15 augustus letterlijk in het diepe. Ze geven namelijk een concert in de metrotunnel van de Noord-Zuidlijn. Directeur van het Grachtenfestival is Lidie Klein-Gunnewiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u erbij om uh, op die locatie een concert te gaan houden? Nee, nou ja, omdat we altijd op zoek zijn naar bijzondere locaties. En net uh, was wel het meest bijzondere die we konden vinden. Er was gewoon iemand die zei opeens van... weet je waar we eens moeten gaan spelen? Bij die noord zuidlijn Nee, dat is niet zo. Het is nee? zo dat uh, daar eerder een uh, activiteit heeft uh, plaatsgevonden. Uh, Orkater heeft daar een, uh, een voorstelling gegeven... in het kader van het Over het En omdat we heel veel doen in Amsterdam-Noord... Uh, dacht ik van, hé, hey, daar moeten we ook iets doen... omdat er nog nooit iets met muziek gedaan was... En op zich was dat eigenlijk ook logisch, want het is een, een, een ja, metrotunnel, met een enorme galm, want het is natuurlijk helemaal leeg. En dan is het nogal lastig om daar muziek te spelen. Maar wij hebben het uh, celopwet uh, gevonden. En die doen daar een uh, uitvoering van de Canto Ostinato, het bekende stuk van uh, Simeon en Hond. En ja, dat wordt natuurlijk extra uh, bijzonder, omdat het juist op die galm is. Ja, en dan krijg je een soort heel speciaal effect eigenlijk. Dan krijg een heel speciaal effect. Nou ja, met acht cello's uh, nou ja, dat kan alleen maar heel prachtig worden. Maar dat is het geluid. Dat lijkt me dan inderdaad met dit stuk nog wel te overkomen. Maar uh, je speelt ook eigenlijk bij iets wat nog in aanbouw is. Hoe, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Ja, dat, het, is, het is gewoon echt letterlijk een, een kale tunnel. Dus nu nog een doodlopende tunnel. Omdat er natuurlijk nog geen aansluiting is gemaakt uh, met de overkant. Dus uh, met het centrum. En uh, daarom, dat is ook de reden waarom we daar nu kunnen spelen. Maar we kunnen wel maar met heel weinig mensen spelen... want dat heeft natuurlijk uh, allerlei veiligheidsmaatregelen. Dus er mogen maar 90 mensen in totaal in, inclusief de muzici. Dus het is uh, uitermate exclusief. Ja, dat, dat kan je dan wel stellen. Is dat niet jammer? Uh, dat is aan de ene kant heel jammer... want we uh, zouden natuurlijk heel veel mensen dit willen laten meemaken... maar aan de andere kant is het ook heel bijzonder... omdat het een intiem concert is. De muzici uh, zitten dicht op de mensen. Dat moet ook vanwege die galm. Uh, maar ja, dat maakt het extra exclusief. En nou ja, daar hebben we veel concerten van. Dus ook met een kleine capaciteit, zodat je echt iets bijzonders meemaakt. Maar we hebben ook concerten die gewoon buiten in de openlucht zijn. Uh, waar heel veel mensen <lacht> bij kunnen. Waar dus <lacht> we met z'n allen eigenlijk naartoe kunnen. Maar waar speelt u nog meer? Uh, ik bedoel, het Grachten Ja, ja, precies. Ik bedoel, ja, dit, is, dit is één ding van het Grachten ja, maar, maar er zijn ja, veel meer voorstellingen. Ja, we hebben maar liefst 79 locaties en 202 concerten. Dus uh, ik zou bijna zeggen, we, zetten, we zitten in heel Amsterdam. Vooral in het centrum, in Noord en Zuid. Maar dit jaar voor het eerst vanwege ons 15-jarige jubileum. Ook op uh, pleinen als uh, Bosselommeplein, Belmenplein, uh, Buitslootmeerplein. Dus we zijn echt uh, dit jaar in heel Amsterdam. Ja, precies. En het vindt plaats uh, in augustus, hè? Ja, 10 tot en met 19 augustus. Dus, uh, begin het aandacht aan de vrijdag. Aanstaande vrijdag begint het allemaal. Nou, ik wens u er veel plezier bij en de mensen die in staat zijn om zo'n kaartje te bemachtigen. Want waar moeten die trouwens zijn als je uh, dat hele bijzondere concert wilt uh, bijwonen van die Noord-Zuidlijn? Uh, nou, de voorverkoop via uh, wat er online was, uh, daarvoor werd de kaart uitverkocht. Maar ah. we bewaren altijd uh, 25% van de kaarten voor als de kassa gaat. En dat is aanstaande vrijdag in uh, Compiëit Theater, ons festivalcentrum. Vanaf uh, drie uur s middag. Rennen er naartoe. Ik wens u uh, veel plezier erbij. Dank u wel. Liddy Klein gunnewijk hoorde u van het Grachtenfestival. Het NOS Radio 1 -journaal. De Ochtendkranten. Is Martijn van Beek. Het CBR is getroffen door een boekhoudschandaal. Dat schrijft de Telegraaf. Bij het pensioenfonds van het Centraal Bureau Reefvaardigheidsbewijzen was het volgens de krant jarenlang een financiële puinhoop. Omdat er voortdurend werd geschoven met miljoenen, wist niemand op een gegeven moment meer hoeveel er in kas zat beeld komt naar voren uit een forensisch accountantsonderzoek... dat het CBR vandaag openbaar maakt. En de Telegraaf heeft het nu al in be het bezit. Het uitpluizen van het zogeheten toeslagfonds... dat werd ingesteld om de pensioenen mee te kunnen laten stijgen met de inflatie... is gedaan in opdracht van de directie en de ondernemingsraad. De PvdA kan nog steeds de grootste worden, dat zegt het Kamerlid Mariette Hamer... in een interview met de Volkskrant. De PvdA blijft in de peilingen al maanden ver achter bij de SP... maar volgens Hamer kan daar zomaar verandering in komen. De eindfase is namelijk het belangrijkste. Hamer voorspelt in de Volkskrant dat partijleider Dietrich Samson... zich gaat mengen in een strijd die tot nu toe tussen de VVD en de SP ging. Volgens Hamer zal Samson met zijn eigen stijl kleur geven aan de campagne. Noodweer leidt dit jaar tot een record aantal claims bij verzekeraars. Volgens het AD regent het meldingen die te maken hebben met wateroverlast. Alleen al bij de verzekeringssite Indipender... kwamen tot nu toe meer claims op opstal- en inboedelverzekering binnen... dan in heel 2011. En dat betekent dat de premies snel omhoog zullen gaan. Volgens de AD met enkele tientjes. Want niet alleen neemt het aantal claims toe... de schade is ook veel groter dan voorheen. En dat voelen de maatschappijen. Volgens verzekeraar ASR gaat er nu zelfs meer geld uit... dan uh, dat er aan premie binnenkomt. Politici roepen in het Nederlands Dagblad op... om relschoppers in het voetbal harder aan te pakken...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 De Engelse club had in het naburige Hoenderloo... een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen NEC uit Nijmegen. En in Breda gingen fanatieke aanhangers van NAC op de vuist... met supporters van MVV uit Maastricht. Bij een strengere aanpak van het voetbalgeweld... denken de Kamerleden aan een uitbreiding van gebieds- en stadionverboden... schrijft het Nederlands Dagblad. En daarnaast aan hogere boetes en straffen. Eerder was in het vijfpartijakkoord al geregeld... dat voetbalclubs moeten meebetalen aan de politieinzet. Maar dat wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd. Regionale opleidingscentra leiden te veel jongeren op voor banen die er niet zijn. Duizenden leerlingen hebben een beroepsopleiding gevolgd... waarop de arbeidsmarkt helemaal geen vraag naar is. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek... dat is uitgevoerd in opdracht van FFV Jong. In de top 10 van populairste mbo-opleidingen staan vijf opleidingen... waarmee de helft of meer van de afgestudeerden geen werk meer vindt. Het gaat om richtingen als medewerker ICT-beheer helpende zorg en welzijn, pedagogisch medewerker, kinderopvang en onderwijsassistent. Nog een bericht uit de Volksstand. De Volksstand sprak met een jongen die zo'n opleiding volgt in Nijmegen. Die vindt het niet zo erg dat zijn vooruitzichten op de arbeidsmarkt slecht zijn. Niemand in onze klas wil onderwijsassistent worden. Wij gebruiken deze opleiding alleen als opstapje naar het HBO. Staat er dan nog meer in de kranten, ja. Bijvoorbeeld in het AD. Uh, een heel leuk verhaal over prinses Amalia. Want bij prinses Amalia winnen de ruiters wel goud. De barrage was tien minuten afgelopen. Iedereen stond te wachten op de medailleceremonie. toen kroonprins Willem-Alexander de aandacht van enkele journalisten trok. Hij overhandigde hen een blaadje, een tekening, zei hij, van Amalia voor de ruiters. Zorgen jullie wel dat ze hem krijgen? Voor het prinsesje was, het, was de prestatie van het Nederlands Viertal... wel goed genoeg voor de Olympische grote beker met het cijfer nummer 1. En wat maken de kranten ervan uh, vandaag? Die, want het werd namelijk geen nummer 1, het werd nummer 2. Zilver. Zilveren verrassing, dat zegt het AD... terugkijkend op de dag van gisteren. En als we de Telegraaf er nog eventjes bij pakken... dan zegt de Telegraaf... zilvervloot voor springruiters en bouwmeester. Dat is het... Olympisch nieuws vandaag in de kranten van hedenochtend. Wat gaan we doen zo dadelijk na de klok van zeven uur? We hebben het over de gedoogconstructies in de politiek. We hebben ook een mooie reportage uit Aleppo. De stad in Syrië waar zo zwaar al wordt gevochten. Hans-Jaap Melis is er. Te beluisteren naar de klok van uur. Dit is Radio 1.